Volgens DPA is er geen besmet vlees- of veevoer aan Nederland geleverd. Duitse consumenten trekken zich de waarschuwing voor dioxinebesmetting aan. Deze vrouw eet voorlopig geen eieren meer en ook geen kippen- of varkensvlees. Ik heb me gestern entschlossen dat ik een weile op eier verzichte. Dat fällt ons niet schwer. En ook op hühnerfleisch en schweinefleisch. Maar mir is natuurlijk klar dat deze eier in anderen Lebensmitteln verarbeitet zijn.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 ANW, ah, nee, Verkeersinformatie. Er staan files op de A10 West richting Zaanstad bij de Kultenal 3 kilometer. En in het zuiden op de A76 van Geleen naar Heerle. Tussen Spouwbeek en Nut 3 kilometer door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Toegang tot een wereldwijd netwerk van fiscaal juristen. Of een uitnodiging voor een intiem diner met inspirerende sprekers. Een bijzondere private bank biedt u beide. Inzinger de Boe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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Mag je fixen en Thijs van den Brink. Welkom bij het laatste half uur van Dit is de Dag. Straks gaat Elma Draaier in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Elma, waarover wil je het hebben? Ik uh, wil graag een appeltje schillen met Victor Lebesque. Dat is een oud-journalist van de Volkskrant, juridisch uh, redacteur geweest daar. Maar nu is hij voorzitter van de Raad voor de Journalistiek. Een orgaan dat uh, elke journalist kent. Omdat dat min of meer recht spreekt over uh, uh, misstappen die journalisten hebben begaan. En hij heeft nu een uitspraak gedaan, niet als voorzitter, maar als mens over een advertentie in NRC Handelsblad. Uh, die, dat, die bedekt de, de voorkant van NRC Handelsblad. En Victor Lebesgue vindt dat een schande. En ik vraag me af waarom. Dat straks. Maar eerst aandacht voor de onrust... in de koptische gemeenschap in Nederland. Na de afschuwelijke aanslag op een kerk in Alexandrië worden nu ook de 6000 Egyptische christenen in Nederland bedreigd met terreur, zo bleek gisteren. Morgen viert de koptische gemeenschap kerst. Maar valt er eigenlijk wel wat te vieren. Peter Siebe bezocht de koptische kerk in Den Haag. Ik ben niet geschrokken. Nee. Het gebeurt om gewoon de angst te zaaien tussen die christelijke mensen. Alle christelijke gemeenschap is gewoon beangstigd. Maar u, u zelf bent niet bang? Ik ben zelf niet bang, nee. Ze zijn niet bang. Ze kunnen nooit ons niet opsluiten in huizen. Ondanks de dreiging van aanslagen zit de deur van de Koptische Kerk in Den Haag niet op slot. Ik kan zo naar binnen voor de doordeweekse dienst op dinsdag. Maar achter de deur staat wel iemand. Er wordt dus wel op gelet. En dat vinden de leden van deze kerk ook nodig. De kerk staat voor iedereen open. Die kerk is gewoon bang geweest En die, die, iedereen welkom. Maar uh, op dit manier wij moeten gewoon even best voorzichtig zijn. De politie is nu maar bezig en uh, we gaan ook uh, zelf beveiligen uh, in de schakelaar. We moeten opletten wie binnen en wie uh, naar buiten gaat. Niemand van de kerkleiden is bang, zeggen ze als ik daarna vraag. En de voorganger? Ik ben uh, pastoor Angelus Mikael. Pastoor van Koptisch kerk Sant Marcos in Den Haag. U hebt een zwart gewaad en een kruis, kruis voor de borst. Ja, dat is een uniform van Brister. Wordt ook deze kerk bedreigd? Uh, ik zie niet in de lijst, maar als uh, een van de koptische kerk bedreigd... wij uh, consideren van alle kerken is bedreigd Dan zag ik hier net een paar politiemannen binnenlopen. Even vragen wat u hier komt doen. Dit gaat niet uitgezonden worden, want daar hebben wij een speciale afdeling voor. Die wilden niet met mij praten, maar wat kwamen ze doen? <laughs> Kijk voor ingaan en uitgaan van de kerk. En voor hoeveel ruimte hoe be kan beveiligen en beschermen op deze kerk. Ben, maar, ben, bent u bang? Nee, nee. Waarom niet? Waarom niet? Ik vertrouw met God. Maar voor die mensen moet extra oplitten. Dus u zegt eigenlijk van, ik ben niet bang, want ik vertrouw op God. Ja. Maar voor de mensen moet er wel extra bescherming komen. Ja, natuurlijk. Ik zie via internet de bedreiging van de Ik heb een drie site in mijn hand. Ja? Ja. Hebt u de papieren mee? Ja, natuurlijk. Dat is, dat is alleen voor de naam van de site. Ja. <laughs> Mujahedin. Ja, dat, de... dat doet mij denken aan die, die Mujahedin, die moslimstrijders. Ja, ja, ja, ja. En daar gaat u aangifte van doen? Ja, natuurlijk. Ja. Gelijk. Ja. Ondanks de bedreigingen word ik vriendelijk ontvangen... in deze exotisch aandoende kerk... De dienst duurt wel drie uur... waarin ik word omgeven door onverstaanbaar gezang en de geur van wierook. Vader Michael, de voorganger van deze kerk, is niet bang. Maar neemt wel maatregelen. Morgen, donderdag, is een van de grootste feesten van de kerk het kerstfeest. Maar hoe is dat voor de kerkleden? Het feest vieren van vrede op aarde als die vrede zo ver te zoeken is? Wij blijven gewoon komen en iedereen heeft vol moed... Maakt niet uit wat er gebeurt, maakt niet uit. U gaat ook thuis kerst vieren? Ja, en ik heb nog cadeautjes voor de kleintjes onder de kerstbomen. En het, is gewoon, het gaat gewoon gebeuren. Niemand maakt ons bang, want we zitten hier in Europa, zowel in Egypte, die mensen zijn ook gewoon naar de, naar de oude en nieuw geweest. Kunt u zich voorstellen dat mensen juist gaan twijfelen of die vrede er echt wel komt als er zulke afschuwelijke dingen gebeuren? Ja, weet, daar twijfel ik ook wel eens een keer aan. We kunnen alleen maar bidden. Bidden, dat, dat zal ik maar zeggen, die, die aanvallen, dat dat verdwijnt. Het is, het is gewoon de duivel, geloof ik of Satan, of ik weet niet wat het is... dat is zo antichristelijk. Het gaat gewoon tegen de persoon van Christus. Ik zit in de Koptische kerk in Den Haag met zo'n 25 gelovigen... die zich voorbereiden op het kerstfeest. De kerk is prachtig versierd met iconen over Jezus en de apostelen. Dat is een foto van de Maria en de foto van Jezus... Ja. En de twaalf apostelen en die grote foto van die laatste avondmaal. Van Jezus met zijn discipelen. Ja, natuurlijk. Ja. Maar het Kerstfeest wordt er dit jaar sober gevierd en met extra beveiliging, vertelt vader Michael. Ja, dat is vandaag een beetje veranderd voor de bedreiging ja. van onze koptische kerk in, de, in Nederland. Kerstfeest is anders dan echt een uitbundig feest. Met zingen en kinderen en ja, cadeautjes. Ja, ja, ja. Gaat dat allemaal gewoon door? Nee. Alleen zonder litjes, zonder festival van kinderen. Hoe ziet het kerstfeest er dit jaar wel uit? Van half acht voor de heilige mes tot half twaalf in middernacht aan Danklaar. En iedereen gaat naar huis gaan. Alleen, alleen bid. Alleen gebed. Alleen gebed. Nou is kerst het feest dat God naar de mensen toekomt en dat God in Jezus ook vrede brengt op aarde. Nou, nou lijkt dat heel ver weg als je die afschuwelijke aanslagen... en die bedreigingen ziet. Ja. Gelooft u nog wel in die vrede? Ja, ik heb een vrede met Jezus. Altijd vrede met Jezus. Uw vertrouwen op God en op Jezus uh, is rotsvast. Ja, het is altijd vast. Dat is de ja. basis van onze christendom. Ja. Nee, ik, ik heb geen, geen, geen twijfel. Ja, nee. maar voor God beschermt alles. Maar de extra maatregelen door de politie. Hoe verwerkt de Koptische gemeenschap in Den Haag? Het drama in Alexandrië? Pastor Michael. Ik voel van die verschrikkelijk drama in Alexandrië, We zijn verdrietig voor deze situatie in het drama in Alexandrië, En ik altijd vraag God, moet deze drama niet doen? Laat het niet nog een keer gebeuren. Nee, niet nog een keer gebeuren, ja. Zijn er families in Nederland... Ja. Die ook familie hebben die omgekomen is bij de aanslagen. Ja, ik heb een één familie in, uh, wonen in Hij uh, Heeft een vier leden van familie gestorven. Vier doden. Vier doden. Vier doden. Is toevallig vier doden met deze familie. Ja. Verschrikkelijk. Twee zussen van die man en twee dochter van hun zus. Echt vreselijk. Het drama van deze familie. Uh, meneer Said uh, is erg verdrietig en uh, boos. Ja. En hij gaat naar Egypte... voor condolians. En de familie en de kinderen zitten in zuid nog. Ja, de vrouw en, zijn vrouw en kinderen... zijn hier gebleven. Bent u al bij ze op bezoek geweest? Ja, natuurlijk. Ik ben priester en moet vragen van de mensen... en kan, als ik kan hulp... ik doe dat. Hebt u van de Egyptenaren die u kent... die moslim zijn, hebt u daar wat van gehoord... na de aanslag? Ja, ik heb gehoord van die moslimen... Die gaat, uh... Ook verdrietig wat is geboren. Stel dat de ambassadeur op bezoek komt, de Egyptische ambassadeur, met het kerstfeest. Zou u hem ontvangen als hij wil komen? Uh, als, hij, als hij komt, wij zijn ontvangen. Elke jaar uh, komt iemand van de ambassade. kan gaat uh, voor een met onze Kerst als deze jaar komt. Hoe is het contact met de islamitische Egyptenaren? Want die wonen hier natuurlijk ook in Nederland. We zijn, we zijn goed contact met iedereen. Dus, uh... En verandert dat nu ook, denkt u? Nee, denk ik niet. Ons, ons geloof is gewoon liefde. Dus wij gaan zelf niet veranderen. Kent u uh, moslims die uit Egypte komen? Kent u ze persoonlijk? Uh, ik ken heel veel. En hoe gaat dat dan in het onderlinge contact nu? Uh, ik heb geen uh, sinds het uh, begin van de nieuwjaar geen contacten met een van hen gehad. Het is even gevoelig nog. Verlauwe niet. Wij We het gewoon verdriet wat wij hebben allemaal. Een van, uh... Mijn microfoon doet het niet. Ja, nu doet het wel. U hoort een reportage vanuit de Koptische Kerk in Den Haag. Morgen is het volgens de Kopten. Volgens de koptische kalender kerst en de berichten van vandaag komen erop neer dat velen hun hart vasthouden voor nieuwe aanslagen. in the sky. Live van Mathilde Santing. Wie schilder vandaag ons appeltje? Vandaag met Elma Draaier van trouw. Ja, Elma, je zei net al dat je wilde praten met Victor Lebesk. Wat is het probleem? Uh, nou, de kwestie in elk geval, laten we het zomaar noemen... is dat Victor Lebesque, die is voorzitter van de Raad voor de Journalistiek... dat is het orgaan waar alle, alle journalisten die zich niet helemaal netjes hebben gedragen... of vermoedelijk niet helemaal netjes hebben gedragen, ooit terechtkomen. En uh, hij is zelf voormalig journalist, uh, uh, jurist-redacteur van de Volkskrant. Goed. Uh, er, was een, een aardige, er is een aardige site, die heet De Nieuwe Reporter. En daarop zijn diverse uh, personages uit de journalistiek gevraagd: wat waren de hoogte- en de dieptepunten van 2010? En uh, op de vraag naar de uh, hoogtepunten antwoordde Victor Lebesk... Uh, nou, daar kan ik eigenlijk niet zo heel veel over zeggen... uit hoofden van mijn functie. Uh, want ik ben nu voorzitter van de Raad voor de Journalistiek... dus ik mag geen lelijke dingen zeggen over de kranten. Maar bij de dieptepunten aanbeland uh, zegt hij het volgende. Uh, en de grote irritatie was... De advertentie van Rolex waarmee de halve pagina, voorpagina van NRC Handelsblad werd afgedekt. Dat noem ik als redactie je smoel verkopen aan de commissie. Schande. Gelukkig legde de hoofdredacteur later uit waarom hij dat goed gevonden... namelijk om geld te verdienen om kwaliteitsjournalistiek te kunnen blijven bedrijven. Maar ik hoop toch dat ze niet nog meer ziel en zaligheid van de NRC gaan verpatsen onder het mom van kwaliteitsvergroting. Einde citaat. En ik vraag mij af wat er eigenlijk zo erg is aan een advertentie in de krant. Nou, Victor Lebesgue zit hier aan tafel. Wat is er nou eigenlijk zo erg aan? Mevrouw, daar is helemaal niets ergs aan. En, maar je, noemt je het een schande. Ik, ik, ik snap ook niet de opwinding over wat ik daar geschreven heb. Maar dat in het midden. Natuurlijk, kranten leven voor een belangrijk deel van de advertentieinkomsten. Maar daar staat tegenover dat pagina 1 bij een krant... dat is je visitekaartje, dat is je etalage. Dat is de ruimte waar je je belangrijkste nieuws brengt. En dat betekent dus dat elke vierkante centimeter die je verkoopt aan een adverteerder... dan kun je geen nieuws neerzetten. Mm -hmm. Ik weet dat mijn tijd bij de Volkskrant, daar heb ik 40 jaar gewerkt... En daar liep het erg goed door met advertenties. Het ging zo goed Toen maar we moesten weigeren. Ja. Toen nog wel. He? In die tijd ja. klotste het geld tegen de plinten aan, ja. <laughs> en uh, dan hadden we maandag vaak geweldig het smoor in... als er te veel advertenties op pagina 1 op zaterdag gestaan hadden. Want die adverteerder die wil natuurlijk vooral op zaterdag. He? En liefst wil hij ook nog boven de vouw, als u begrijpt wat dat is. Die krant wordt dubbel en boven de vouw. Dan zie je in, in, in, in het schap, in de winkel en in het kiosk... zie je wat erop staat. Elma ja, werkt ongeveer dat, 40 uh... jaar bij een klant. Ja, okay. ja dat is ja, ja. ook een ja. in. Nee, maar alles ja. goed en wel. Dat, dat is toch uh, typisch nee, iets van journalisten die dat even, naar, naar vertellen. Wat ik daarmee bedoel, Kijk, het woord schande is een beetje dik aangezet. Hè, maar ik heb in dat, dat, dat hele stukje ben ik wat badinerend bezig geweest. want Ik, ik noem als hoogtepunt uh, een aantal voetbalverhalen... terwijl ik helemaal niets met voetbal heb. Dus ik heb daar een beetje de kachel mee aangemaakt. Nou, dat hele... De interview, dan wel serieus? Nee, of? helemaal niet. Dat heb ik ook tevoren tegen de jongens gezegd. ik aan die kul helemaal niet wilde meedoen. Maar omdat zulke aardige jongens zijn bij, bij Nieuwe Reporter, <lacht> nee, dat wil ik u. ze niet in de kou nemen. Dat heeft er ook u geweten, in. He? Ik doe niet aan dat, die kul mee. Dat heeft u en daarom ook heb ik ook niet serieus een hoogtepunt en een dieptepunt genoemd. En een voorspelling. Want dat is allemaal onzin. Ik ben geen koffie weer kijken. En over, maar over die, die, uh, die advertentieomslag, uh, ja. dat, dat was er omheen gevouwen. Maar dat meent u toch wel serieus? Da, nou, dan bedoel ik. ik dit: het heeft mij mateloos gestoord als lezer. Dat kreng dat dekt die halve één af. Bovendien, het de één is de voorpagina, luisteraars. De voorpagina. Ja. Bij lezen zat dat, dat, dat stuk papier ook nog steeds in de weg. Dus ik heb het heel snel eraf gescheurd en weggegooid. Ja. Ik vond het een onding. En nogmaals, ik vind de pagina één van je krant, die verkoop je niet. Nou stond het ja. niet op pagina nee, 1. Het was alleen maar omslag. Een halve kever. Of één gevouwen ding. Huh? Maar het nou. dekte wel de halve pagina af. Ja. En zo ligt hij ook in het schap in de kiosken. Nou, ja. En dat vind ik. Uh, uh, nou ja, dat als journalist stoort mij dat. Maar waarom? maar ik heb wil ik, u nu graag toch even wat vragen stellen. Mag, nee, mag Elma even alvast ja, Ik wil wil op dit even, punt even? Regen, al ik al dacht dat dan. ze de vragen allemaal al <laughs> Nee, ik ben, ben zo gek. Uh, nee, want ik, ik uh, kan me voorstellen dat. Uh, ik, ik herken deze reflex. Uh, ik wil u niet. Uh, uh, ik wil geen niet nare, nare dingen zeggen, maar. Als van de oudere journalist die eigenlijk ontzettende hekel heeft aan adverteerders. Ik en die denk, gaat kronen, omdat Nee, dat is dus niet zo. Dat zie je ook in de reacties op, op uh, uw uitlatingen, hè, op, de, op de website en noem maar op, op andere websites ook. Want het heeft toch heel veel opgeroepen. Zeggen mensen waar maakt meneer Best zich toch druk om? Want ja, het is nou helemaal zo dat adverteerders uh, enorm belangrijk zijn voor de krant. En als de NRC handelsblad verliest lezers, dus zal zich nog meer moeten richten op adverteerders. Wat is het alternatief? Waar moet dat op pagina 1? Vraagt meneer de Nou, dat levert veel centjes op. Ja, dat mag nooit te wel. Denk bij de redactie, die mag geen enkel invloed op de redactie aandoefenen. En ik vind, als je je pagina 1, nogmaals... Nee, als maar dat een pagina is toch 1, geen hoort zijn de, de, handen de handen van meneer Best de de die op de tafel slaat. <laughs> en in een dusdanige mate dat die halve pagina 1 afgedekt was door een advertentie. Nee, maar we en hebben het to toch nee. niet over en, U mag in dat ouderwets noemen, maar ik vind dat nog vandaag de dag dat dat, dat, dat, dat, dat storend is, dat je halve pagina wordt opgeofferd aan commercie in plaats van dat er nieuws staat. Ja, kijk, er zou sprake zijn van opoffering aan commercie... als meneer Rolex zou zeggen... wilt u alsjeblieft, NRC Handelsblad-redactie... een fijn, positief verhaal schrijven ah, over Rolex? Dat zou natuurlijk helemaal te gek zijn. Dat is zijn. beïnvloeding, daar het over. Nee. maar da da da daar gaat het nee, toch helemaal niet om? We hebben het over een gelukkig ondenkbaar bij de NRC... Ja, en u heeft natuurlijk ook het verweer gelezen... daar citeerde u ook al uit, hè, van de hoofdredactie... die zegt, ja. wij kunnen met deze... dat gebeurt vier keer, die flappen... Ja. en daar kunnen wij twee complete journalisten voor aan het werk houden. Ja, nee, ik wat, heb wat vindt u daarvan? Nou ja, het doel de middelen. En uh, ik heb later dat verweer gelezen... Ja, dus dat is pas achteraf gekomen. Ze hadden dat eigenlijk tevoren aan hun lezers moeten uitleggen. Wij gaan die advertentie plaatsen om, om ons personeel te kunnen betalen. Maar dat ze daar twee journalisten van kunnen betalen... die ze onderzoeksjournalistiek willen laten doen... Eh, niets anders dan de hulde. Ik heb schande geroepen en dan roep ik nu hulde voor de NRC. Ja, maar dus dat, eigenlijk maar, is het probleem het er zitten. Waarom en dan? Waar, maar waarom? nog één ding. Waarom heb ik dat onderwerp gekozen? Juist omdat ik zei, ik ben voorzitter van die Raad van juristiek. ik wil mij niet met journalistiek bemoeien in dat stukje. En dit, dit heeft ook niets met juristiek te maken. Nou ja, nee, dit is is een hele dit journalistieke met journalistiek beschuldiging. Te maken. beschuldiging. Nee, u, u zegt niks. toch ja, het handen, dat het NRC-Handelsblad zijn en Ik heb het niet over juristieke gedragingen. Ik heb het over de gedraging van een uitgever. En niet van journalisten. De, nee, de, de, de hoofdreukteur staat ja, er compleet achter ja. Maar ja. het is geen juristieke gedraging. En dat is het enige waar wij als Raad van de Journalistiek... Meneer wat zijn journalistieke gedragingen dan? Dit bijvoorbeeld wat u nu doet. Gebruik maken van een, van een medium om journalistieke uh, uitingen te doen. Vrij gebruik te maken van uw vrijheid van meningsuiting. Ja, maar um, een, een, een, een, een, een, een omslag uh, van een krant bereikt u ook als lezer. Dus Jawel. het medium wordt wel gebruikt. in dit geval Jawel, voor commercie. Maar dat, dat, dat, dat valt onder een andere bescherming van de vrijheid dan journalistiek. Ja, ja. maar, maar hoe ver mogen ze wel gaan? Hoe ver, wat, wat vindt u wel uh, goed? De, de, pagina 1 dus niet. Maar ik noem maar wat. Uh, de gratis krantenpers heeft iedere week een pagina ja, mogen, over hypotheken. De mag de NRC, dat wel? Ik gun de NRC een overvloed aan advertenties. Ik hoop dat het hun ooit zo goed gaat dat ze adverteerders moeten weigeren. Zoals wij een tijd lang hebben gehad. Nu ook niet meer hoor. Wij, wij is de volkskranten. Maar dan moet altijd de uitgever en de redactie moet een behoorlijk evenwicht in de gaten houden tussen commercie en redactie. Ja, maar dat en zeker, dat met alle respect, maar dat is toch gehandhaafd. 1. Dat is toch gehandhaafd. Er is toch geen sprake van willekeurige beïnvloeding. En, er zit een lastig flapje omheen. Nee, Zo. nee, nee, nee, nee, nee, nee. De, de verhouding in ruimte bedoel ik gewoon. He? omdat je, ja. je pagina 1 is je belangrijkste nieuwspagina. Ja, dus die vrij vier centimeter die verkoopt ben je kwijt. Maar, maar eigenlijk dat... zouden er op redactiepagina's helemaal geen advertenties moeten staan. Nou, dat, dat lijkt me Want toch... daar hebben we advertentiepagina's uh, voor. Meneer Lebesk, nog uh. één vraag. Is het niet uh, erg eigenlijk dat er uh, dit soort dingen nodig zijn... omdat er dus zo weinig geld is om journalisten aan ja, het werk te houden? Ja, dus natuurlijk de, de is dat is zorgelijk. De financiële situatie probleem? bij veel bladen is slecht omdat... juist omdat er minder advertentieinkomsten zijn. Nee, omdat he? er ook minder lezers minder zijn. Minder Maar de grootste de, nou, de, de, de, de de, de, de deel van de inkomsten komt uit advertenties. Deel. Maar als ik me dan even mag verplaatsen in, de, in, de, in uh, eh, maar zeggen, het hoofd van de, van de hoofdredactie en van de uitgever, wat moeten ze dan? Ze, uh, ze, ze mogen dat überhaupt niet. Wat zijn de alternatieven? Als je dus uh, goede adverteerders gaat weigeren, uh, je hebt niet genoeg geld, uh, niet dus genoeg ze lezers altijd, om al je journalisten te betalen. Ze mogen alles. Ik zeg alleen dat het mij irriteert. Zo'n stuk, uh, zo'n fot papier. Uh, en dat mij in de weg zit als ik wil bladeren. Als ik de pagina's wil omstaan, het irriteert mij, maar ze mogen het wel doen. Maar ik denk dat uitgever en hoofdredacteur daar ook een forse discussie tevoren over gehad hebben. Ik denk dat dat niet zomaar gegaan is. Het, nou, is toch, die, het, is, het, het zal toch ook voor hun een principiële zaak geweest zijn. Die, die indruk krijg ik volstrekt niet uit hun antwoord. Heeft u de heer uh, hoofdredacteur van de NRC over gesproken? Ik heb er niet over gesproken, maar ik heb wel de, de correspondentie erover gelezen. Ah, en Ik heb ik het ook. idee dat dat, uh, ja. dat dat met grote uh, genoegen allemaal is gebeurd. Ja. Ja. Meneer Lebes, vindt u het misschien ook wel grappig... dat zo'n opmerking in een interview, wat u eigenlijk niet serieus nam... zo'n grote vlucht heeft genomen. Ik begon al net te zeggen dat ik het onbegrijpelijk vind... en dat het mij verbaast dat dat zo Maar dat is een nieuwe functie natuurlijk, hè? Ja, ik moet erom lachen eigenlijk. U kunt eigenlijk niet meer dingen zeggen als mens... want u bent nu eenmaal de voorzitter van de Raad dat is onzin. Als ik namens de Raad spreek, dan dan moet ik daar echt ook voor gemandateerd zijn. En uh, zoiets doe ik echt uit titel personeel. Dat is, een, dat, moet, dat is voor de lezer ook duidelijk. Herman Vinkers zou zeggen op persoonlijke titel. Die hadden we net en die heeft liever niet meer... dat we in allerlei buitenlandse talen gaan spreken. Nou, op persoonlijke titel, ja. Goed, uh, Victor Lebesk en Elma Draaier, beide dank voor jullie komst naar de studio. We zijn ja, het einde ben. gekomen van Dit is de dag voor vandaag. Ik wijs nog even op onze website, dat doe ik elke dag dus nu ook. Dit is dag.nu, dan kunt u het een en ander teruglezen of terugluisteren. Zometeen is er uh, Villa VPRO, ik moet... Gokken wie er zit. Ik denk Alice de Bruin. Ja, samen met Ger Jochems. Dag Thijs. Ja, ik weet niet uh, of jullie het er net al over hebben gehad... maar uh, op de 101 van Teletext, en dat werd net ook gebracht in het nieuws... staat dat er ruim 300 man naar Afghanistan gaan. Dat het kabinet dat nu toch echt wil. Een uh, gecombineerde missie van uh, de EU en de NAVO zou het omgaan. Nou, daar is natuurlijk een hoop om te doen. Wij gaan het daar zo meteen over hebben. We hebben de verslaggever uit Den Haag, uh, die het uh, even voor ons duidt. En we hebben een reactie zo meteen van Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid. En verder gaan we daar ook over verder praten. In ons panel tussen 4 en half 5. Maar eerst uh, het nieuws op Radio 1, gelezen door Dick Terhark. Radio 1, het NOS-journaal. In Moerdijk woedt een grote brand in een chemisch bedrijf. Het is niet bekend of er gewonnen zijn gevallen of, of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. De brand woedt in het bedrijf Chemiepak. Tot in de wijde omtrek zijn dikke zwarte rookwolken te zien. Het kabinet is van plan zeker 350 Nederlanders... voor een nieuwe missie naar Afghanistan te sturen. U hoorde dat zo even. Het gaat om een gecombineerde missie van de EU en de NAVO. En er zouden zeker 50 Nederlanders in een EU-verband worden ingezet... als politietrainers. Het kabinet praat er vrijdag over. Volgens Haagse Bronnen worden de trainers en hun beschermers... voor het grootste deel ondergebracht... bij de Duitsers in de noordelijke provincie Kunduz.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 Begin december zouden 136.000 verdachte eieren zijn geleverd aan een bedrijf in Barneveld. En de Nederlands-Iraanse Zaghra Bahrami is in Iran ter dood veroordeeld. Ze werd in december 2009 tijdens een familiebezoek in Iran gearresteerd... en werd beschuldigd van het smokkelen van drugs. En daar heeft ze nu de doodstraf voor gekregen. En een waren de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A10 West naar Zaanstad bij de Coentenil 3 kilometer. En de A13 Den Haag richting Rotterdam. Voor de afrit Berkel rode reis 3 kilometer. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook rijstrook dicht. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Alice de Bruin en Ger Jochems. Hele middag. Het is uh, één minuut over half vier. Welkom bij Villa VPRO. We zijn er tot half vijf vanmiddag. middag. Wij praten ook over Afghanistan. U hoorde het net. Daar gaan mensen inderdaad, 350 man, die worden door het kabinet... althans, dat wil het kabinet, naar Afghanistan gestuurd. Nou, dat is toch opmerkelijk nieuws. We gaan het er zo meteen over hebben in ons buitenlandpanel. We praten ook over Turkije, over de gedwongen migratie van Koerden in Turkije. Dat doen we met Mirjam Geersen, die promoveert er namelijk aanstaande vrijdag op. En we hebben zoals iedere dag in de Villa live muziek. Vandaag vanuit San Francisco. Jawel, on tour in Europa. En ze heten de INV's. MUZIEK Hoort u, meer. En u moet even kijken op onze webcam, want u kunt Radio tegenwoordig ook zien. Ga dan naar de site van Radio 1 of onze eigen site www.vila.vpro.nl. Dan ziet u de drie zusjes uit San Francisco. De teerling is geworpen. Het kabinet wil echt een missie naar Afghanistan. Het gaat om 350 trainers, beschermd door Duitse militairen. In Den Haag politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe hard is dit verhaal? Dit is een, een hard verhaal. Dit is wat het kabinet wil. Uh, 350 man, tenminste 350 man. En dat zijn dan gedeeltelijk trainers en daar zit ook eigen bewaking bij. Oh. Dus ze worden dan ondergebracht in, in, Duits, in, in, in Duits gebied. Uh, of althans in gebieden waar Duitse troepen zijn in Afghanistan, in Kunduz. Dat is uh, in het noorden, hè? Dacht dat is in het noorden en dan een, inderdaad op een Duitse basis. Maar die Nederlandse trainers hebben ook uh, Nederla Nederlandse bewakers bij zich. En wat zijn dat? Militairen? Het, zijn, uh, het gaat om een gecombineerde EU- en NAVO-missie, uh, tra trainingsmissie. En dan gaat het om politietrainers, ja. die natuurlijk door militairen worden bewaakt, Nederlandse militairen. Ja. Uh, en het is de bedoeling dat ze uh, in de klas uh, trainingen geven, maar ook met Afghaanse politiemensen het veld ingaan. Ja. Dus het gaat om Duitse militairen en Nederlandse militairen die die trainers beschermen. Dat was natuurlijk een heel gevoelig punt voor de Kamer. Nog ja. één vraag: want, uh, uh, is de P van de aannodig voor de meerderheid, van de Tweede nee, Kamer nee, gaat. Nee, en het, je zei het is een kabinetsbesluit. Het is een voorgenomen kabinetsbesluit. Ja. Vrijdag praten ze erover. Het kan ook nog wel zijn dat het vrijdag geen definitief besluit komt. Dat het nog een week of zo later wordt. Ja. Maar ze spreken er vrijdag wel over. Maar het is natuurlijk een minderheidskabinet. Dus dat kabinet heeft de steun van een aantal partijen, andere partijen in de Kamer nodig. Ze weten al dat de gedoogpartner PVV, die is falie kan tegen. Dus die krijgen ze niet mee. Mm -hmm. Dus ze hebben in principe nodig de steun van... D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Nou, die ah. hebben eerder al aangegeven dat er met hun wel over te praten valt. Onder bepaalde voorwaarden. Dan moet de, de nadruk echt komen te liggen op het, uh, het EU-karakter van de missie. Mm -hmm. nou, en we weten nog niet of uh, aan die voorwaarden van die oppositiepartijen voldaan zal worden. Uh, ja, De kans dat de Partij van de Arbeid hiermee uh, in zal stemmen... die lijkt me eerlijk gezegd uh, niet heel erg groot. Want de Partij van de Arbeid was natuurlijk tegen die uh, trainingsmissie in Oeroesgan... In maar misschien uh, ligt het karakter wel uh, zo erg op het trainen van politiemensen uh, dat ook de Partij van de Arbeid akkoord kan gaan. Maar ervan uitgaande dat die dat niet zal doen, heeft het kabinet dus die andere drie partijen die ik noemde nodig om uiteindelijk een kamermeerderheid te krijgen voor, voor die uh, nieuwe missie in Afghanistan. En heb jij die partij al gesproken inmiddels? Nee, daar zijn we mee bezig. Uh, maar dat is nog niet gelukt. Nee, Nou, dat horen we dan straks op Radio 1, denk ik zo, Wilco. Dank je wel voor dit moment, want we gaan even naar Frans Timmermans, want wij hebben hem gebeld van de Partij van de Arbeid. Goeiemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, zegt u het maar, wij zijn benieuwd. Sorry voor de achtergrondgeluiden, maar ik ben gewoon op straat. Ja. Um, nou ja, ik denk dat de analyse van Wilke Boom uh, correct is. Um, de Partij van de Arbeid heeft uh, de afgelopen maanden bij herhaling gezegd dat wij het uitzenden van gevechtstroepen niet zullen steunen. Als Wilke Boon goed geïnformeerd is, en dat is hij bijna altijd, <laughs> euh, dan zit dat er wel bij, gevechtstroepen. Dus dan zal de Partij van de Arbeid deze missie niet steunen. Dus en en Duitse dat... troepen of Nederlandse troepen, dat maakt u niet uit? Nee, Nederlandse troepen, daar gaat het ons om. Wij hebben gezegd, wij willen uh, zeker serieus kijken naar een missie die gericht is op het trainen van uh, politiemensen. Uh, maar wij gaan niet nog Nederlandse gevechtstroepen uitsturen. Dat is steeds onze positie geweest. Uh, die positie, die handhaven we nu. En als het klopt wat Wilke Boom zegt, en ik ga daar uh, meteen van uit... dan zit er in, uh, dit voorstel, uh, zitten er in dit voorstel, zitten er gevechtsgroepen... en dan zullen we dat niet steunen. Nee, en ook niet als dat dan wordt uitgezonden onder, uh, als een EU-navo-missie... of dat, dat, dat, dat ze meer in gezamenlijkheid doen. Dat maakt voor u geen, maakt geen verschil. Nee, wij hebben gezegd, wij willen meelijken aan een missie... die gericht is op het trainen van politiemensen... door Nederlandse politiemensen of deskundigen op dat vlak... Um, en dan maakt het mij niet zozeer uit of het een NAVO- of EU-missie uh, is. Uh, dat mag onder de vlag van de NAVO, dat mag onder de vlag van de EU. Maar het moet puur en alleen gaan om het trainen van politiemensen. En hier lijkt het toch echt om meer te gaan. Daar, uh, nog, uh, nog even precies, ik meneer... Hoor, hoor, we moeten natuurlijk het, het precieze voorstel nog even af. Ja, oké. Okay. Maar nog even wil ik iets preciezer van, van u weten. Stel dat het kabinet zegt, nou, we hebben de bezwaren van de PvdA nu ook gehoord. We gaan die Nederlandse beschermers vervangen... Voor ook Duitse militaire beschermers. Bent u dan akkoord? Nou, dan moeten we naar het voorstel kijken. Uh, dat uh, kan ik zo niet uh, beantwoorden. Dan zal ook uh, moeten liggen aan de verdere aard van de missie, wat maar gaan delen de precies doen. Wat gaan die trainers precies doen? Maar het uitgangspunt voor de PvdA is... en dat heb ik het kabinet ook al in een vroeg stadium laten weten... wij zullen het uitzenden van Nederlandse gevechtstroepen niet steunen. En, en, en hoe schat u het trouwens politiek in? Want u bent zelf staatssecretaris geweest in het uh, vorige kabinet... van Buitenlandse Zaken. Hoe schat u het in uh, hoe, hoe het nou gaat lopen, inderdaad? Want als u dan, even doorredenerend, dat u er niet mee eens uh, bent... denkt u dat dan de meerderheid er komt door de ChristenUnie, D66 en GroenLinks... zoals Wilco Boon dat zei? Nou ja, dat zal iedere iedere fractie, iedere partij zal dat voor zichzelf uh, uit uh, moeten maken. Um, en ik heb uh, van de andere partijen nog niet hun uh, positie ja. daarover uh, gehoord. Dus dat zullen we even af moeten wachten. Maar we weten wel dat de ChristenUnie eerder al gezegd heeft dat ze ook moeite hadden met het uitzenden van Nederlandse militairen. Ja. Ja, maar daar moet u toch echt bij die partijen voor. Ja, snap ik. Ja, maar we, we gebruiken u even als uh, <laughs> analist. <laughs> Goed, mag ik u danken, uh, namens Keremey, Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid, was dat? Goed, het is uh, zeven minuten over uh, half vier. U luistert naar Villa VPRO. Als u wilt reageren, doe dat dan op uh, onze site www.villavpro.nl. We gaan luisteren naar uh, een kleine mini-documentaire en dit duurt slechts één minuut. Pst. Dit is de, het machientje en hier komt het in. Kijk. Ik hoef toch niet mijn ziel en mijn zaligheid voor de hele wereld bloot te leggen. Ik zie mama al hier. Lekker. Daar verheugt ze zich op om de liefdesbrieven te lezen. Ik denk, ja, maar dat, zo zijn we niet getrouwd, hè? Die vergrootvaders zijn leuk. De mijnen waren niet leuk. Die waren alleen maar verliefd en, en, en diepzinnig. En, en niet om te pruimen. Wat schreef je dan bijvoorbeeld? Onzin. Oh, beter lief. Sukken Klugelachtige. En dat willen jou, jouw moeder en de tantes dus graag even aan meeneuzelen. En dat gun ik ze niet. Een... Toen heb ik de papierversnipperaar gekocht. <tie> <tie> <hums> <hums> Voor de één minuut mooi? gemaakt door... Ik was iets te vroeg. Ja. Ja, sorry. Ik zat er doorheen. Nou, als u nog een keer terug wil luisteren... deze minuut van Maartje Duin... ga dan naar onze website www.vpro.nl en dan slash één minuut. Goed, we gaan het hebben over uh, Turkije... Want uh, Turks-president Gül die was afgelopen week op bezoek in Turkije. Hij was eigenlijk in, uh, in, in Zuidoost-Turkije, het Koerdische Zuidoosten. En hij zei daar de officiële taal in Turkije is Turks en zo blijft het ook. Nou, dat was een boodschap die heel duidelijk was. Uh, de Koerdisch als uh, officiële taal, dat gaat er echt niet komen in Turkije. En dat is misschien wel opmerkelijk dat hij dat zegt... omdat de Turkse regering een jaar geleden gezegd heeft... dat de Koerdische cultuur meer ruimte zou krijgen. Nou, dat gebeurt dus misschien bij deze wel niet. Althans, daar gaan we het over hebben met Anto. Mirjam Geersen van de Universiteit van Utrecht. Die is hier binnengekomen. Welkom. Bedankt. Ja, hoe schat u dat eigenlijk in? Want u heeft jarenlang onderzoek gedaan naar uh, gedwongen migratie van Koerden in Turkije. Daar promoveert u maandag of uh, vrijdag op. Hoe ziet u dit? Um... De, het Koerdische als officiële taal dat is inderdaad nog heel erg ver weg. Ik zie nog niet wanneer dat gaat gebeuren. Het is iets wat Koerden al heel lang willen. Nog belangrijker is eigenlijk... ze willen onderwijs in eigen taal onder andere. Ze willen overal vrijuit kunnen spreken. Ze willen uh, plaatsnaambordjes, uh, dorpsnamen in de Koerdische taal. Um, sommige dingen daarvan gaan misschien wel wat sneller gebeuren. Maar onderwijs in de Koerdische taal bijvoorbeeld... en ook het gebruik van de Koerdische taal in het openbare leven... Dat uh, zal nog niet gaan gebeuren. En uh, de uitspraak van Gül bevestigt eigenlijk alleen maar... Ja, wat er al heel lang gevonden wordt door de meerderheid... van de politici en de Turkse bevolking. Maar nu is er wel afgesproken, of beloofd door de Turkse regering... in 2009 al, dat ze de Koerdische cultuur meer ruimte zou geven. Er is, het schijnt dan meer een papieren belofte Er zijn nog niet zoveel van terecht gekomen. Maar met deze opmerking draait hij dat beleid hiermee terug? Want waarom zegt hij dat anders zo expliciet? Ik neem aan dat hij het onder andere zegt... om uh, grote groepen kiezers niet van zichzelf te vervreemden. Um, er zijn heel veel beloftes en er zijn ook heel veel, heel veel goede plannen. En daar komt vaak nog niet zoveel van terecht. Uh, de AKP heeft... Uh, AKP? Uh, de partij van Gu, de. De conservatieve islamitische partij die ook wel aardig nog wat Koerden trekt. Heeft dus uh, het initiatief genomen tot een Koerdische opening. Ze hebben inderdaad meer ruimte gevraagd voor uh, uh, culturele rechten van Koerden. Maar dat is weer op een laag pitje terecht uh, komen te staan. Onder andere door de vele reacties mm -hmm. van leden van andere partijen. Zal dat ook gevolgen gaan hebben voor de activiteiten van die Koerdische te televisiezender? Um, is dit dat niet direct in neem ik val, ik aan. Er op... zitten heel ja? veel tegenstrijdigheden in het beleid. Uh, er kan veel wel, maar er kan ook nog steeds heel veel niet. En het is niet altijd makkelijk om uh, daar veel pijl op te trekken. Ja, ik ik, ik neem niet, niet aan, aan dat dat direct uh, betekent dat dat teruggedraaid wordt. De positie van Koerden geeft dit maar aan. Wat u nu vertelt en ook wat Gül heeft gezegd is nog steeds heel erg ingewikkeld in Turkije. Ja. En dat, dat ziet er nog steeds ja. slecht uit. Daar heeft u onderzoek uh, naar gedaan. Althans, u heeft onderzoek daar uh, gedaan naar de migratie van Koerden in uh, Turkije. Uh, voordat we het daarover gaan hebben, gaan we even luisteren naar een fragment van een uh, reportage. Die u samen ooit heeft gemaakt in 2005. met uh, verslaggever van de VPRO, Olaf Oudheusden. Dat is een fragment vanuit, een, uh, uh, vanuit uh, Istanbul, als ik het uh, goed heb. Ja. Waar jullie een uh, Koerdische familie uh, bezochten die ooit uh, was verhuisd. We hebben net een prachtige tocht gemaakt uh, tegen de berg op van uh, de wijk Kartal. We kijken uit over de baai, uh, over de straat van Marmara. Uh, je ziet in ieder geval beneden ons Istanbul liggen. Uh, waar zijn we aangekomen? We zijn nu bij het huis van een uh, familie. En um, vanavond wil ik graag met een dochter praten die uh, in de confectie werkt. Dus ik wil met haar praten over hoe ze in de stamel terecht gekomen is. En hoe ze zich daarna ontwikkeld heeft. wil ik? Yani ze zeggen dat het heel moeilijk is om uh, de pijn van toen te verwoorden. Niet dat ze dat niet wil, maar dat ze dat heel moeilijk kan. Dat het een soort doodgaan was voor hun. Ze wisten niet waar ze heen gingen. Uh, of ze daar werk zouden kunnen krijgen. Ze zouden arm zijn. Ze hadden in het dorp wel veel bezittingen, maar die zijn ze grotendeels kwijtgeraakt. Of hebben ze heel goedkoop van de hand moeten doen. Bijvoorbeeld hun dieren hebben ze heel goedkoop verkocht. Dus ze wisten niet wat er ging gebeuren, alleen maar dat ze daar niet weg wilde. Dus het was een soort doodgaan voor ons, zeg zo. Ja, ze vertelde eerder dat haar, vooral haar oudere broer en haar vader, heel erg gehuild hebben die dag. Uh, ja, dat het voor hen vooral heel erg verschrikkelijk was. Haar vader wilde ook helemaal niet weg uit zijn dorp... en haar broer ook absoluut niet. Dus dat ze erin is heel goed dat ze heel erg moesten huilen die dag. Ja, Miriam Geers zit nu hier in de studio, was toen in Istanbul. Dat was in 2005, dit fragment uit die reportage. Waarom moesten deze mensen weg? Deze mensen um, moesten weg. Er was oorlog aan het begin van de jaren negentig. Toen was de strijd tussen de PKK, de Koerdische afscheidingsbeweging, die nu wel iets andere doelen heeft. Maar toen was die strijd op zijn hevig, dus de oorlog tussen de PKK en de Turkse staat. En toen zijn heel veel mensen door de militairen uit hun dorpen verdreven. Vaak kregen ze dan een week om hun spullen te pakken. Soms konden ze die niet meenemen, werden ze ingenomen. Of een paar weken om te vertrekken. Waarom eigenlijk? Um, vaak was de keus, wordt dorpswacht, neem de wapens op... aan de kant van de Turkse staat om tegen de PKK te vechten. Of vertrek. Um, en zo niet? Zo niet. Zullen mensen geweigerd hebben? Dan werden mensen opgepakt en gemarteld. En heel veel van die gedwongen migranten, mensen die uiteindelijk dus vertrokken zijn... die zijn ook uh, voor die tijd gemarteld. Um, ze Uiteindelijk ja, zagen veel mensen zich genoodzaakt te, te vertrekken. Dus vaak onder dwang van het leger, maar ook niet altijd. Het was ook door het oorlogsgeweld en door uh, de neergang van de economie... vaak onleefbaar geworden het gebied waar ze woonden. Ja, en, en deze mensen zijn in Istanbul uh, terechtgekomen. Dit was 2005. Heb je nog contact met ze gehad? Met sommige mensen heb ik nog contact. En Hoe gaat dat nu met die mensen? Want je bent inmiddels zeg maar, uh, zes jaar verder. Ja, um, ik heb wel gezien dat heel veel mensen economisch gezien... wel wat vooruit zijn gekomen. Ze hebben het niet meer altijd even moeilijk als ze het toen nog hadden. Um, maar hun maar ideeën en hun gevoel over wie ze zijn is nog niet. Uh, Wat veranderd. meer dan uh, hun, gevoel hun over wie ze ideeën, zijn? De manier waarop ze terugkijken, de gedwongen migratie, dat de staat hen uh, uit hun dorp heeft gezet. Dat ze tegen hun wil uh, naar de stad uh, hebben moeten komen. Uh, dat heeft heel veel mensen verbitterd. Hm. En dat speelt nog steeds. Ik wil nog even weten. Hè. Uh, ze zijn verjaagd. Hebben ze gezegd, uh, jullie moeten uit je dorp weg. En wij gaan jullie vertellen, dat je kunt terug, je kunt daar terug. Ze moesten maar bekijken. Nee, ze moesten maar bekijken. Er zijn wel wat ja. plannen geweest voor hervestiging. Maar ook daar is vaak heel weinig van terechtgekomen. En ook wel mede omdat... Uh, dat gebeurde op de voorwaarden van de autoriteiten en niet op de voorwaarden van de Koerden. Ze kwamen natuurlijk vaak in de omgeving van Turken. Ja. Dat gaf natuurlijk op zich weer spanning, of niet? Nou, vaak werden ze uh, met heel veel uh, argwaan bekeken door de Turken. Uh, Turken wisten meestal niet waarom die mensen nou echt waren vertrokken. Ze werden beschouwd als sympathisanten van uh, terroristen van de PKK. Hm. Uh, soms hadden ze ook wel sympathie een voor de PKK, maar dat maakte de Koerden nog niet per definitie. Maar hoe word je dan behandeld? Als je dan in Istanbul woont en ze denken: hé, je komt uit Oost-Turkije, je bent Koerd, dus je zult wel voor de PKK zijn. Wat betekent dat dan in de praktijk? Soms werden kinderen uitgescholden. Soms mochten kinderen van Turken niet met hen omgaan. Uh, met de nek aangekeken worden, geen huis kunnen vinden, dat was heel vaak het geval. Mm. Geen werk kunnen vinden, maar vooral heel veel moeite hebben om huisvesting te vinden, bijvoorbeeld. En kunnen die mensen ook terug als ze dat zouden willen? De meesten kunnen niet terug. De meeste van die dorpen um, zijn nog gemaakt. steeds voor een deel onbewoond. Mm. Sommige zijn vernietigd. Um, het is voor de meeste mensen nog moeilijk om terug te gaan. Er is wel wat terugkeer, maar het is niet veel. Wat je vaak ziet hè, als grote groepen uh, ergens in een stad terechtkomen... zoals bijvoorbeeld in de 19e eeuw in Amerika... dat die mensen bij elkaar gaan zitten. Hè? Dat je, bestaat er dus een klein Koerdistan in uh, Istanbul... Dat hebben veel mensen wel geprobeerd. Het was wel zo dat families gedeeltelijk uiteengevallen waren. Mensen zaten in de gevangenis. Anderen waren in andere steden achtergebleven. Sommige mensen waren in Zuidoost-Turkije achtergebleven. Dus die families waren vaak niet helemaal meer intact. Maar... Leden van families zochten elkaar wel op. Uh, mm -hmm. Mensen uit dezelfde dorpsgemeenschappen zochten elkaar ook op. Maar in de jaren negentig was het in Istanbul zo dat mensen niet zomaar konden gaan wonen waar ze wilden. Ze konden niet zomaar een hutje bouwen en daar gaan wonen met z'n allen. Dus ze waren afhankelijk van, uh, van de huizenmarkt, uh, van huurhuizen. Ja, want even over Istanbul. Hoeveel uh, Koerden wonen daar? Nou, die schattingen lopen heel erg uiteen. Maar ik neem aan minimaal een paar miljoen. Een paar miljoen op een bevolking van? officieus, denk ik, 15 miljoen. Het ja, dus is een enorme moment. groep. Het is een hele grote groep. Ja, en wat, en als ja. je dan toch nog steeds die verbittering voelt, hè, waar u het net over had. Ik bedoel, wat, wat, wat, is dan, uh, uh, wat zijn dan de grootste problemen van uitsluiting, zeg maar? Um. Hoe bedoelt u? grootste problemen van uitsluiting? Nou ja, ik kan me voorstellen, als er nog steeds verbittering is... en je hebt nog steeds het idee, ik ben vooral eerst Koerd en dan ben ik Turk... ik bedoel, wat, wat, dan is het ook ingewikkeld misschien om je bestaan op te bouwen... in een omgeving waar heel veel Turken zijn. Dat vonden ze ook ingewikkeld. En ik geloof wel dat bijvoorbeeld relaties met Turkse buren... die zijn in sommige opzichten wel verbeterd. Dus dat heeft ook zijn tijd nodig gehad. Mm -hmm. Ik heb ook wel verhalen gehoord van mensen die zeiden... ja, eerst dachten de Turken dit over ons, eerst dachten ze dat over ons. Maar nu kennen ze ons en nu is het wel iets anders. Onderlinge huwelijken zelfs? Uh, heel weinig. Ja. Ik heb geen enkel huwelijk uh, meegemaakt... tussen een Turk en een Koerd ja. in die vier, vijf jaar dat ik daar was. Hm. Nu heb je er onderzoek naar gedaan. Hè? Uh, wat is nou het belangrijkste wat je gevonden hebt? Een van de belangrijke dingen is dat het lijkt of het voorbij is. Um, in feite, ja, de hele gedwongen migratie van Koerden... bestaat eigenlijk nog steeds, maar nauwelijks in Turkije. Het wordt niet echt erkend. Maar het werkt dus nog heel erg sterk door. Um, Turken kunnen er wel niet mee bezig zijn, maar Koerden zijn dat wel. Mm -hmm. En um, dat heeft uh, allerlei politieke en andere gevolgen ook. Uh, nou Anders wat, ja? Nou, bijvoorbeeld uh, de sympathie voor de Koerdische partij die, uh, is behoorlijk uh, sterk. Het is ook zo dat de Koerdische partij, uh, de grootste Koerdische partij in Turkije, dus bijvoorbeeld bemiddeld in conflicten tussen families. Um, dus die heeft een bepaalde uh, macht die niet erg uh, op prijs gesteld zal worden uh, door de Turkse autoriteiten, bijvoorbeeld. Ja, nou, want hoe, hoe, moet, hoe moet die positie van deze mensen verbeterd worden? Hoe, hoe zie jij dat? Het is moeilijk om het voor elkaar te krijgen... maar ik denk in ieder geval één van de dingen die moeten gebeuren... is uh, dat er erkenning komt voor het feit dat dit gebeurd is. Dat je er niet aan ontkomt dat dit bepaalde gevolgen heeft... voor hoe mensen zichzelf en hun positie in de samenleving zien. Mm -hmm. En uh, ik vind het heel positief. Er zijn nu bijvoorbeeld wel wat films... en er is wat meer academische aandacht voor. Maar het zijpelt no nog niet echt door... Um, dus die zou er wel moeten zijn. En ze moeten ook ja, politiek gezien toch meer invloed krijgen. Ja. Als je nou zegt dat uh, dat die Koerden, dat de, uh, hoe noem je dat? de sympathie voor de PKK toegenomen is... Hè? en dat je ziet dat er overal grote groepen Koerden wonen... die ook weer gaan groeien, die krijgen kinderen. Uh, je krijgt dus overal... Uh, er wordt, die worden ook steeds invloedrijker, die gemeenschappen. Vroeger zaten ze gewoon in, in Turks-Koerdenstanden, om maar te zeggen... met andere woorden, heeft de overheid zich eigenlijk... een hele slechte dienst bewezen hiermee? Dat denk ik wel. Um, ik moet wel zeggen, er zijn ook heel veel Koerden die niet veel sympathie hebben voor de PKK. De groep die sympathie heeft voor de PKK is groot. Heel veel gedwongen migranten hebben die sympathie ook. Maar er zijn ook wel genoeg Koerden die dat niet hebben. Die liever hun hel zoeken bij bijvoorbeeld een meer islamitische partij of een ander soort Koerdische partij. Maar die zijn sowieso al wat minder zichtbaar uh, mm. voor onderzoekers ook vaak. Dus het is niet zo dat alle Koerden uh, direct sympathie hebben voor de PKK. Maar vaak wordt het toch wel gezien als ja, de partij die het langst volgehouden ja. heeft voor de Koerden. Wat ja. heeft het met jou gedaan, dat onderzoek? Want je bent natuurlijk ontzettend vaak geweest. Wat heeft het persoonlijk met je gedaan? Um, het heeft me heel erg lang, ja, heel, heel erg bezig gehouden. Ja, het, is, het ligt me na aan het hart, het onderwerp... Uh, uh, ik vond het ook wel vaak moeilijk uh, in Turkije om steeds meer weer geconfronteerd te worden met ja, de, de armoede van de Koerden. En uh, de ontkenning ook van de Turken, waar ik ook als onderzoeker mee geconfronteerd word, werd. Ja, en, en, en nu uh, promoveer je daarop aanstaande vrijdag? En komt er dan een vervolg? Um, of is het dan klaar? Mogelijk. Uh, ik ben er wel over aan het denken, maar weet nog niet precies hoe ik dat uh, zal moeten gaan organiseren. Maar is het iets blijven liggen dan? Um, een van de dingen die ik heb gedaan is... ik heb gekeken hoe mensen uh, hun gezondheidsproblemen proberen op te lossen. Gezondheid, uh, de gezondheid van Koerden heeft er vaak heel erg onder geleden. Onder die gedwongen migratie, het politieke geweld, dat leidde tot stress. Uh, hygiënische omstandigheden waren vaak minder. Het was moeilijk om dokters te vinden. Zeker als je niet in de stad ben, bekend bent... is het medische uh, bastion heel moeilijk uh, doordringbaar voor Koerden... Uh, daar heb ik een hoofdstuk over geschreven, uh, gekeken hoe ze uiteindelijk er dan toch ja, in probeerden te slagen om hun positie te verbeteren. Vaak ging dat heel moeizaam, maar over die gezondheidspositie en ook uh, het gebruik van traditionele methoden uh, ter genezing, daar, daar valt nog heel veel over te onderzoeken. Een aanstaande vrijdag in ieder geval de eerste promotie aan de Universiteit van Utrecht. Mag ik u daarbij succes wensen en uh, heel erg bedankt. Bedankt voor, uh, voor je komst. Geen dank, Mirjam Geersen. Hoor en dan nu de INF's weer uit San Francisco. Ze zijn uh, on tour in uh, Europa en ze spelen het, uh, uh, het nummer Everyday Airplanes. do Every was was in face met every day, every day. Every day. Every day. Met everyday van de CD Jensen's Camera. En nu en nu ga ik er nog even aan toevoegen waar ze te zien zijn. Vanavond bijvoorbeeld bij Diebies in, uh, in Utrecht. 20 januari zijn ze nog te zien in Nijmegen. En 21 januari in uh, Rotterdam. Ik wil nog even weten waar jullie naam vandaan komt. Ian Face Is het Iers? Is het Irish? Ian Face? Yeah. Oh, um, we named it after a uh, boy we admired from California. So his <laughs> name was Ian Faye. Oké. Okay. Yeah. <laughs> Dank jullie wel. Dank je wel. Dank je wel. <laughs> dat klinkt prachtig. Drie van die stemmetjes. Goed, zometeen Ger, gaan we dat nog hebben over Afghanistan in ons ja. buitenlandpanel. Want uh, het nieuws dat er 350 man naar Afghanistan worden gestuurd door het kabinet. Aanstaande vrijdag gaan ze erover praten in de ministerraad. We hadden het al even over, ja, wat, wat betekent dat nou? Gaat het echt gebeuren? Komt die politieke meerderheid er of niet? Dat zometeen gaan we het daarover hebben. En we gaan het ook nog hebben over uh, uh, Egypte. Want ja. in Egypte uh, is er een aanslag geweest uh, afgelopen de weekend. Christen. Precies. En waar komt dat precies vandaan? Onmiddellijk wordt de vinger gewezen naar Al-Qaeda. Al maar het is de vraag of zij dat wel zijn. En of je er ooit achter komt natuurlijk. Ja, meer daarover zometeen na het nieuws van 4 uur. Graag tot straks.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 Dit is Radio 1.